Goedemorgen. Ja, hij doet het. Allemaal van harte welkom in de Veenhardkerk. Zoek nog even rustig een plekje, want dan kunnen we beginnen. Vandaag gaan Jarno, Charles en Suzanne ons begeleiden in de dienst. Hartstikke fijn dat jullie er zijn. Altijd genieten van hun muziek. Vandaag is onze eigen predikant Gerbram aanwezig. En zoals jullie kunnen zien vieren we het avondmaal. En uh, ik weet niet of jullie het zien, maar er staat hier een zak voor. Een zak bij de tafel van het avondmaal, dat is wel een beetje raar. Hebben jullie het ook gezien, kinderen? Ja, hè? Nou, vroeger was het zo, dat als men avondmaal vierde, dat iedereen wat meenam. Tegenwoordig in de kerk wordt het brood geregeld, de wijn wordt geregeld. En, uh, en niemand neemt eigenlijk meer wat mee. Maar nou is er deze maand ook de oproep geweest om kleding, dekens, winterkleding en andere spulletjes uh, mee te nemen voor, uh, voor de vluchtelingen. Dus ik denk dat die zak meegenomen is voor de vluchtelingen. En ik wil jullie van harte uitnodigen om, uh, nou ja, als je wat over hebt in je kast, kijk eventjes of je dekens hebt of schoenen of noem maar wat. Neem het volgende keer mee en uh, zet het... Uh, Achter in de hal uh, voor de vluchtelingen. Vandaag is het thema goed nieuws. Het kan een beetje ongemakkelijk zijn. Ik moest daar een beetje over denken. Van ja, goed nieuws. Wat is nou goed nieuws? Een complimentje, dat is goed nieuws. Dat je denkt van, goh, zie je er vandaag mooi uit. Wat heb je leuke kleren aan. Dat je denkt, oké, okay, dank je wel. Of, wat heb je dat goed gedaan? Heeft iemand wel eens... ...goed nieuws gehad, dat goed nieuws was, maar dat je achteraf dacht van nou, het is een beetje ongemakkelijk. Ik zou zeggen, denk daar eens over na. Het goede nieuws wat wij allemaal krijgen, is dat Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. En als ik dan naar een plaatje kijk van Jezus aan het kruis, dan voel ik me daar een beetje ongemakkelijk bij... Want ik weet wat voor leidersweg hij heeft gehad. Hij heeft een kroon op zijn hoofd gehad. En hij is geslagen. En mensen hebben lelijk tegen hem gedaan. En dan zeggen ze het is goed nieuws. Jezus is aan het kruis gegaan. Speciaal voor ons. Ja. Daar moet ik wel even over nadenken. Volgende week start de eerste Leiderszondag. We gaan... Uh, richting Pasen, de Leidenstijd gaat in. En um, volgende week woensdag 1 maart is de eerste dag van de Leidenstijd. En um, nou bedenk ik me net dat ik het boekje vergeten ben, maar Teer heeft een heel mooi dagboekje, um, waar je elke dag met je gezin uit kan lezen om zo de lijdenstijd bewust mee te maken. Dit boekje hebben we hier in de Veenhardkerk. En dat kan je voor 3,50 euro kan je dat aanschaffen. Gerberam heeft als het goed is een hele hoop. Staat om de hoek, hele stapel. Dus ik zou zeggen, denk eens na over het goede nieuws. En misschien dat je het boekje wel wil aanschaffen om uh, bewust in stil te staan bij deze 40 dagen tijd. Van harte uitgenodigd hiervoor. Ik uh, moet even op mijn briefje spieken. Die 40 dagen tijd, die, uh, die gaat naar Pasen toe. En met Pasen hebben we vorig jaar in Wilnis hebben we, uh, een uh, tour gehad. De, uh, de Pasen tour. En ik wil jullie van harte uitnodigen om daar naartoe te gaan. Jullie vrienden, kennissen, familie mee te nemen. Om hen kennis te laten maken met wat is Pasen nou eigenlijk. Het is laagdrempelig, er is muziek, er is vrolijke muziek. Het is op 8 april, zaterdag 8 april. En als gemeente van de Veenhaardkerk hebben wij uh, toegezegd dat we ook uh, een bijdrage zullen leveren. En ik wil je uitnodigen om uh, uit, of na te denken over ook een persoonlijke bijdrage in uh, financiën of eventueel in hulp. Dit heeft ook in een nieuwsbrief gestaan. Heb je geen nieuwsbrief ontvangen of wil je er wel een ontvangen, dan kun je je naam opschrijven in het boek. Want dan uh, krijg je al deze weetjes uh, toegestuurd. Heel wat informatie... Zullen we samen met elkaar bidden aan het begin van deze dienst? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen... om elkaar en u te ontmoeten. Heer, vorige week lag er nog sneeuw. De sneeuw is nu weg. Er komen zelfs al sneeuwklokjes boven de grond. Het goede nieuws, heer, is dat de lente al heel zachtjes zijn intrede doet... Nieuw leven laat zien met bloemen, knopjes en blaadjes die komen. Heer Jezus, wilt u bij ons zijn hoe we hier zitten. U kent ons allemaal, groot en klein. Wilt u ons een fijne dienst met elkaar geven? En laat ons oog hebben voor u en voor elkaar. Wees bij ons. In Jezus' naam, amen. Voel je vrij om mee te doen? We gaan nu met elkaar één kinderlied zingen... En dan is het moment daarna voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. Ik wil jullie uitnodigen om te komen staan. In de, het eerste lied is inderdaad een, een kinderlied. En het gaat over dat als je elke dag met God bezig bent de Bijbel te lezen door te bidden, dat je mag groeien. Dus dat je nog groter mag worden dan je nu al bent. <lacht> Laten we hem uh, zingen. Lees je Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Dat je groeien mag, dat je groeien mag. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je vroeger mag. Wie kent de Engelse versie? Gaan we het Engels doen, komt ie! Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your bible pray every day if you want to grow if you want to grow if you want to grow, you grow. read your bible pray Frans doen we maar niet. Ik nee. oh. kan niet zo goed Frans. Oh, is dat er ook in het Frans? Oh, dat is waar. Ja, wilde je wel ja, dan, dan, Frans doen nou, of niet? Mijn Frans <laughs> is super superslecht. Dus dat wordt, uh, nou. Gewoon hard zingen met z'n allen. Komt goed. Ja, in is Frans. Bita, biblia, tris d'un, tris d'un, tris d'un, tris d'un, tris d'un, tris Liet de brieven, wie zat keurig te verkenen? Ziet u verkranden? Ziet u Amen. <laughs> Dat klonk prima. Merci. Ik spreek ook niet zo goed Frans. Maar. Dan is nu het moment voor de kinderen om naar hun eigen programma te gaan. We hebben vandaag drie programma's. De Veenhard Kruimels. Dat zijn de kinderen van nul tot en met drie jaar. Die mogen naar hun eigen ruimte hier achter in de kerk naast de keuken. Dat ze, ze mogen met Ilse Voorn mee en Elise van Kreuningen. Dan hebben we de Veenhard Kids... Dat zijn de kinderen van groep 1 tot met 4. Die mogen zo een jas aantrekken en die gaan naar de Fonteinschool hier verderop. En de kinderen mogen mee met Esther Groenendijk, Tim Teun en Marloes. En de allerlaatste groep, dat is uh, de Veenart Kanjers. Van groep 5 tot met 8. En die mogen met Martin, Anouk en Rick mee. Heel veel plezier. Ja. uitnodig om te komen gaan staan. Dan gaan we samen nog twee nummers zingen. and me create Frans en Engels gaan we naar het Nederlands liedje. Uh, ik kan het zien als een soort van gebed. We gaan zo meteen lezen in de Bijbel en luisteren naar de preek van Gerbram. Het uh, lied gaat erover dat we graag willen dat, dat God tot ons spreekt door de Bijbel, om, door wat Gerbrand gaat zeggen. Uh, dus ik wil zeggen, uh, zing het als een gebed. De ons hart, o God, maak het goede grond, help ons te ontvangen wat u spreekt om. Wij voleur laat ons zien. spreek tot ons vandaag laat ons zien laat ons zien De woorden van eeuwig leven waar zouden wij gaan heer waar zouden wij gaan U hebt de woorden van eeuwig leven waar zouden wij gaan heer waar zouden wij gaan U hebt de woorden waar zouden wij gaan, hier Waar zouden wij gaan? U hebt de woorden van eeuwig leven. Laat ons zien, laat ons, laat ons e e e e zien, laat ons zien. Christus, zie, Laat uw glorie ons beschijnen als uw woord. We gaan nu de Bijbel openen en we gaan lezen uit 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 11. Het is het tweede boek wat Petrus geschreven heeft en het staat in het Nieuwe Testament, dus het tweede grote boek van de Bijbel. Kunt meelezen op het scherm. Van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus, aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze Redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven door de kennis van hem die ons geroepen heeft... door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan... omdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst... als gevolg van de begeerte... en opdat op dat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken... met deugzaamheid. Uw deugzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding... Uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor Allah. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer, Jezus Christus, niet nutteloos, maar vruchtbaar. Wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja blind, en vergeet dat hij van zijn vroegere zonden gereinigd is. Span u daarom des te meer in, om uw roeping en uitverkiezing waar te maken. Broeders en zusters. Als u dit doet, komt u nooit ten val en zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige Koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus. Grabram. Hij staat nog niet aan, maar goed, ja, <laughs> nu wel. Um, ik, wil, ik wil beginnen met de vraag, um, en kijk even of, of die. Ja, kan rauw op je dak vallen, maar um, waarom ben je hier vanochtend? Wat, wat hoop je te vinden in een kerk? Is er iemand die daar iets over wil delen met ons, waarom die hier vanochtend binnen is gekomen? Ik, het is altijd lastig als je, je valt als dominee gelijk met de deur in huis, maar Peter? Ja, mooi. Dankjewel. Anderen? Nog ergens een hand omhoog, maar ik weet niet meer waar. Oh, de hand is weg. Oké, okay. hey, dankjewel. Fijn dat, fijn dat een paar mensen iets willen delen. Ik denk als we, als we hier wat langer over na kunnen denken, dat heel veel mensen inderdaad zullen zeggen van weet je, ik kom hier omdat ik het gewoon fijn vind om hier te zijn, omdat ik hier hoor, om mensen te ontmoeten. Uh, je komt hier omdat je een plekje zoekt waar je helemaal thuis bent, om getroost te worden en bemoedigd om omarmd te worden door het evangelie. Maar ik ben benieuwd of er ook mensen zijn die hier uh, vanochtend naartoe zijn gekomen met de gedachte, ik hoop dat Gebber mij komt vertellen wat ik zoal moet doen. Wat ik wel mag en wat ik allemaal niet mag. En ik heb zo'n vermoeden dat er niet zo heel veel mensen met die reden vanochtend naar de kerk zijn gekomen. Um, uh, als het ongemakkelijk wordt en als ik in je allergie kom, dan zit het toch vaak rond moeten. En ik ben wel benieuwd en even wat vingers zien, hoeveel mensen herkennen dat bij zichzelf die allergie voor moeten. Zijn er mensen... Oh ja, zijn er zijn een heleboel mensen die uh, allergie vermoeten. Nou, voor die mensen heb ik in elk geval goed nieuws vanmorgen. Want daar gaan we jou van afhelpen. Um, we gaan vandaag samen ontdekken... dat het ongemakkelijke van het goede nieuws... dat dat juist is wat jou bevrijdt. Jij krijgt vanmorgen niet alleen een warme deken over je heen. Maar jij gaat proeven... ...van de transformerende kracht van het evangelie. Niet alleen maar groot en ver weg, maar dichtbij voor jou. En we beginnen met een filmpje. Het is een klein fragment uit een, uit een, een van de toespraken tijdens de Justice Conference... ...waar een paar mensen hier uit de kerk daar ook aanwezig... Um, nou, laten we maar gaan luisteren. Je kunt als je. Het is maar een klein stukje, want het hele toespraak duurt 10 minuten. Maar je kunt hem op de website van de Justice Conference op YouTube kun je zelf naluisteren. Laten we eerst maar gaan luisteren. Wat moet ik doen? Heeft iemand bezwaar tegen dat woordje moeten? Altijd als ik zeg tegen iemand: misschien moeten we dit of dat. Wat zeggen, wat zeggen ze dan? We moeten niks. We moeten helemaal niks. Nou, daar geloof ik niks van. Als ik niet iets moet dan stroomt het van alle kanten vol met van allerlei dingen. Met uh, mijn consumptiedrang of mijn beeldbuisbinding... of weet ik niet wat, wat ik allemaal heb. Er zijn dingen die ik moet. En die geven me ook moed. En, en ik wil een verhaal vertellen. Ik wil een, uh, een helder verhaal vertellen van mezelf. Dat, dat doen wij Nederlanders niet zo, maar ik dacht vooruit op de Justice Conferentie. Ik heb een helder daad verricht en dat was uh, ongeveer dertig jaar geleden... We woonden met ons gezin in Oeganda en ik was alleen thuis met twee kleine kinderen... ...en ik deed de was op de hand bij een, kra bij een koude kraan. Dat was nog niet het helde stukje ervan. Dus ik pak die, ik pak die was op en, opeens komt, en er komt een slang omhoog onder die was. Dus ik laat die boel weer vallen. En toen dacht ik, en nu? Hier moet wat mee, hier moet wat mee. Daar zijn mijn kinderen over de vloer, daar is een slang... Wat moet er met die slang? Ik kan hem niet vangen en naar buiten zetten. Het is maar één ding. Er is ook niemand in de buurt. Die slang moet dood. Wie moet dat doen? Er is niemand in de buurt. Ik moet die slang doodmaken. Toen was er nog maar één vraag. Hoe moet ik dat doen? Het is ongelooflijk hoe creatief je wordt als je iets moet doen. Ik keek omheen. Er stond een stamper waar we de pindakaas in stampen. Met zo'n grote stamper. Dus ik pak die stamper... Ik gooi die was eraf. Ik, ik zeg een bezwerend woord. Ik zeg van, jij bent koud en ik ben gemotiveerd. Het was een bezwerend woord voor mezelf. En ik stamp. Later zei mijn man van, had hij je uh, giftanden? Ik zei, hij deed zijn bek niet open en nou kan het niet meer zien. <lacht> wat, ik er, wat ik ermee wil zeggen is... Het was heel duidelijk dat er iets moest. Het was heel duidelijk wat er moest. Het was ook heel duidelijk... ...wie er wat moest, ik namelijk. Dank je, dank je. Um, van moeten word je creatief. Dat is sowieso een mooie one-liner om van vanochtend te onthouden... ...als je ooit je allergie voor moeten weer omhoog komt. Ik herken heel erg wat ze zegt. Um, je krijgt als dominee allerlei feedback op je preken, uh, uh, dat is prima... Uh, en er zit ook genoeg positief tussen gelukkig Maar het, ik herken dat zodra je als dominee een beetje in de buurt komt van moeten Of dat je mensen oproept om, om iets te gaan doen of iets te ondernemen Dan ontstaat er inderdaad allerlei onrust Als je mensen oproept om bijvoorbeeld missionair aan de slag te gaan Dan begint er gelijk iets te ontstaan van uh, We moeten al zoveel en activistisch En uh, waar is nou de genade? Mensen die allergie van ons voor moeten. moeten we daar niet eens op reflecteren? Moeten we daar niet meer mee? En als we nou, um, nou la, laat ik mee beginnen door te zeggen dat ik ook heel erg begrijp dat er in het verleden, en misschien ook wel in jouw verleden, vanuit de kerk ongelooflijk veel mis is gegaan met druk en dwang en moralisme. En misschien ben jij ook wel verpletterd onder ronkende idealen en hoge verwachtingen. En was er heel weinig aandacht voor, voor liefde en voor jou en voor wie jij bent. En heeft dat wonden geslagen. Maar waar lag dat aan? Lacht dat aan het moeten? Of lag dat ergens anders aan? Ja, ik denk dat met moeten net is als met geld. Weet je, er is niks mis met geld. Het gaat er maar aan hoe je ermee omgaat. En zo is er eigenlijk ook niks mis met moeten op zich. Moeten is een woord wat vol verlangen en, en drive zit om het mooie uit mensen naar boven te halen. Maar er gaat iets mis met moeten op het moment dat jij je voor je eigen waarde en voor je identiteit jezelf afhankelijk maakt van moeten. Dat... Uh, erbij horen en gewaardeerd worden, afhankelijk wordt van of je het moeten al dan niet gehaald hebt. Of je al dan niet aan de verwachting hebt gedaan. Op het moment dat liefde en moeten van elkaar afhankelijk worden, dan gaan er dingen mis. Maar wat wij in Nederland hebben bedacht, is dat het probleem ligt in het moeten zelf. En daarom willen wij met z'n allen helemaal niks meer moeten. En wat je dan krijgt is in elk geval een samenleving met een enorme vrijblijvendheid. Een samenleving waarin je alles mag zeggen over iedereen. En waarin iedereen alles mag zeggen over iedereen. Behalve over jou. En zeg eens heel eerlijk. Mag er in jouw leven, kan er in jouw leven nog een tegenover zijn? Iemand die jou de waarheid zegt. Iemand die jou een schop onder de kont geeft als dat nodig is. Weet je, en, en de grootste valkuil van niets meer moeten is dat het goede nieuws een warme deken wordt die jou bedekt. Vol met goedheid en vrede. Vol met God houdt van je en je mag er zijn en je bent geweldig. Maar zonder dat het jou echt verandert. Dat je, dat je hier in, in de kerk wel geraakt wordt... door de muziek en door de woorden... maar dat je niet echt een nieuw mens wordt. Weet je, en ondertussen moeten wij ongelooflijk veel... Bedenk maar eens wat we allemaal moeten hebben... en um, hoe we eruit moeten zien... En welke stappen we moeten zetten in ons werk. Uh, waar we overal een mening over moeten hebben. En wat je ook in een kerk allemaal moet. En weet je, van wie moet je al die dingen nou eigenlijk? In de allereerste plaats. Van jezelf. Maar wat wij doen, is dat we dat projecteren op anderen. Wij worden heel boos als anderen tegen ons zeggen dat we iets moeten. Maar ondertussen zijn we helemaal niet in staat om te stoppen met al die dingen die we moeten van onszelf. En hoe werkt dat nou in de Bijbel met goed nieuws en moeten? En, en, en hoe komen die twee dingen bij elkaar? Um, het jaarteen van ons gemeente is goed nieuws. En in de Bijbel wordt op allerlei plekken met grote kracht het goede nieuws neergezet. Namelijk het goede nieuws van de komst van Gods Koninkrijk. Vol met recht en vrede en vergeving en overvloed en hoop en liefde. Wat ons allemaal door Jezus geschonken wordt. Onze God is een God die met open armen staat te wachten op iedereen vol verlangen om ons binnen te halen in zijn feest. En dat wordt jou allemaal gegeven, bij al. En elke keer in de Bijbel wordt dat verteld en verteld en verteld. En tegelijkertijd, elke schrijver van het Nieuwe Testament, of, of het Jezus zelf is, of Paulus, of Petrus, of Johannes, of Jacobus, wie dan ook, laat op die geweldige verkondiging van het goede nieuws een even krachtige en even dringende oproep volgen tot een nieuw leven. En, en ik heb Petrus die zet in de tekst die Renate net heeft voorgelegd, bijna letterlijk een ladder voor ons neer. Met de uitnodiging en eigenlijk de oproep om die te gaan beklimmen. Van het geloof naar de deugdzamheid. Van de deugdzamheid naar de kennis. Van de kennis naar de zelfbeheersing, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En ik heb die tekst van Petrus uitgekozen, omdat juist in die tekst van Petrus die twee dingen zo in elkaar overvloeien. En daar is precies namelijk de scheiding tussen wat wij gemakkelijk vinden, het goede nieuws, het koninkrijk van God, de vrede, de vergeving. En wat wij in Nederland heel ongemakkelijk vinden, namelijk de oproep tot een nieuw leven en al die dingen die wij moeten. Die twee dingen, het gemakkelijke en het ongemakkelijke, stroomt hier in deze tekst van Petrus helemaal in elkaar over. En hoe werkt dat nou? En om dat te begrijpen, moet je eerst kijken, die ladder van Petrus, in welk kader zet Petrus die dan neer? En ik wil even, als de Bijbeltekst even terug mag. Even, even nog eentje verder terug, ja. Wat... Um, wat Petrus uh, zegt in het begin, hier begint hij mee, in vers 3. De goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is. Alles. Vervolgens zegt hij, wij hebben de majesteit en de wonderbaarlijke kracht van Jezus geproefd. En daarin hebben wij zelf het goede nieuws ervaren. Eentje verder mag Daniel. Wij is aan ons kostbare en rijke belofte gedaan. En dan helemaal naar de laatste mag Daniel, aan het eind. Daar staat in vers 10, we zijn geroepen en uitgekozen. En in vers 11, het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder Jezus Christus is al gevestigd. En iedereen die Hem volgt zal onbelemmerd toegang worden verleend. En al die dingen, die kostbare en rijke beloften, dat, dat alles wat ons geschonken is, het koninkrijk van God, dat we geroepen zijn en uitverkozen, dat is allemaal al ons gegeven. Bij voorbaat al. Dat is van jou. En al het moeten in dit Bijbelgedeelte staat in dat kader. Het is geen moeten om je identiteit en je eigen waarde op te baseren. Maar het is een moeten vol verlangen en vol drijf om het mooie uit jou naar boven te halen. Het gaat er hier niet om wat God wil van jou. Het gaat erom wat God wil voor jou. En wat is het? Wat wil God voor jou? Kijk, wij Nederlanders denken heel gauw dat... Um, uh, dat het zo werkt dat Petrus hier een ladder voor je neerzet. Weet je, en die kan je gaan beklimmen en dan moet je van alles. Ja, of je gooit die ladder aan de kant en dan hoef je lekker niks. Dat is een denkfout. Want Petrus zet hier in feite twee ladders neer. Eén ladder staat hier, en één ladder staat daar. Dit is de ladder van begeerte en verderf. Dat zijn ook twee van die heerlijke, ongemakkelijke woorden. begeerte en verderf. Begeerte dat zijn alle dingen die jij moet van jezelf. Al die dingen waar je altijd maar meer van moet. Zonder dat je er vol van wordt. Die dingen die je langzaam leegzuigen. Die dingen die het slechte in jou naar boven halen. De jaloezie, haast, hebzucht, zorgen. Die dingen die je uiteindelijk tegenover elkaar zet. En waar je als het uiteindelijk aan kapot gaat, verderf. En die ladder gaat dieper en dieper en dieper. En hier staat de ladder, <coughs> de ladder van geloof en liefde. En die ladder begint bij een leven dat zich richt op al die dingen die jij bij voorbaat al hebt ontvangen. En dat je daar jezelf aan vasthoudt en daarop vertrouwt. En dat haalt het mooie in jezelf naar boven. Vriendelijkheid, oprechtheid, eerlijkheid, gastvrijheid. En zo'n leven, in zo'n leven. Leer je hem kennen, echt kennen van hart tot hart, van wie je al die dingen ontvangen hebt. En in zo'n leven ontstaat vrijheid. Mensen die niet meer beheerst worden door allerlei impulsen, maar waar de zelfbeheersing je de ruimte en de vrijheid geeft om je te richten op het goede. En een leven dat zo gebaseerd is op alles wat je ontvangen hebt en, en zo dicht bij God is, een leven wat niet omvalt. Als er allerlei dingen op je afkomen. Dat is een leven waarbij uiteindelijk, waar je zo op vaste grond staat, dat wat er ook gebeurt, de grond niet onder je voeten wegslaat. Maar waar je in staat bent om vol te houden. En dan groeit er een leven wat zo verweven is met God. Dat je, dat je leeft als het in een voortdurend gesprek met God. En helemaal bovenaan die ladder. Daar staat niet de persoonlijke verlichting. Daar ligt ook geen beloning voor ons klaar. Helemaal bovenaan die ladder vinden we liefde. Liefde die zo krachtig is en zo bruist en zo naar buiten komt, dat die niet te houden is binnen de vier muren van dit kerkgebouw, maar dat die naar buiten stroomt, de straten op, het dorp in en uiteindelijk allen raakt. Daar, bovenaan die ladder, vinden we het hart van God. Het hart van God dat ons zo vervult, dat Petrus kan zeggen dat we deel hebben aan de goddelijke natuur. Wat God wil, is dat we die ladder beklimmen. Dat wat we daar bovenaan vinden, dat is wat God wil voor jou. En elke treden op die ladder kost inspanning en doordenking en toewijding. Maar als die ladder beklimmen, is het geloof niet langer alleen maar een warme deken voor jezelf. Maar stroomt er iets vanuit en ben je vruchtbaar voor de wereld om je heen. Wat Nederland nodig heeft, midden in alles wat er nu op ons afkomt en wat er gebeurt en wat er gebrald wordt, is mensen die zeggen, wij kiezen ervoor om deze ladder te beklimmen. En om jou nou echt helemaal af te helpen van jouw allergie voor moeten. Zoomen we nog even verder in op hoe dat nou zit. Um, met, met genade en inspanning. En, en het goede nieuws en toch moeten. En, en hoe die twee dingen bij elkaar kunnen komen. En dat begint ermee met bedenken. Beseffen wat genade eigenlijk is. Goede nieuws, genade is uh, niet alleen maar een weetje. Ja, natuurlijk. God houdt van mij. God houdt van iedereen. Het is ook niet een bezwering. Nee, jij mag er zijn. Tuurlijk, jij ook. Het is ook niet een, een wekelijkse groet, bemoediging, genade voor u en vrede. Genade ontstaat alleen in een levende relatie met God. Als jij voor Jezus staat in het volle licht wat dan op je afkomt en dat je tot in de diepst van je tenen beseft, ik mag er niet zijn. Helemaal, totaal en volstrekt niet. En dat je Jezus in de ogen kijkt en dat je ziet, dat wist ik al lang en toch. En toch wilde ik sterven voor jou. En wat je dan voelt... ...is de transformerende kracht van het goede nieuws. Dan besef je... ...dan besef je tot in het diepst van jezelf... ...ik ben gered. Ik ben veilig. Maar niet mijn leventje. Niet hoe ik de dingen altijd doe. Juist niet... Jezus is er heel duidelijk over. Het goede nieuws redt jou. Maar het kost je je leven. En alleen zo kan je het leven vinden. Als het goede nieuws binnenkomt vanuit een levende relatie met God. Dan breekt het je los van je boosheid en van je angst en van je hebzucht. Dan breekt het je los van je oude leven. en Brengt het je binnen in het koninkrijk van God. Van een leven als consument naar een leven als offer. Als, het als genade binnenkomt vanuit een levende relatie met God. Dan bedenk je in één keer. Dan wordt het helemaal helder. Dit is wat ik moet. En dan gaat alles in je leven aan de kant om dat te bereiken. Genade. Genade en moeten, kunnen op die manier ook heel dicht bij elkaar komen. He, het hoeft niet twee tegenover elkaar uh, staande dingen te zijn. Maar, maar het zijn twee dingen die in dit verhaal van Petrus helemaal in elkaar over kunnen vloeien. Het is, um, het is eigenlijk net als met uh, vasten. Over, over twee weken, uh, anderhalve week, begint de veertig dagen tijd. En de 40 dagen tijd, um, dan, um, nou dan, dan leg je bepaalde dingen af, vast je, uh, om dichter bij God te zijn. En ik moet eerlijk zeggen, als ik dat zelf doe, dan probeer ik elk jaar er op een manier mee te doen. En, en het is, ik moet me er altijd de eerste weken enorm toe zetten, en dan is het zwaar en dan schuurt het. Maar uiteindelijk, als we voorbij de helft van de 40 dagen tijd zijn, dan komt er altijd zo'n moment dat ik denk, weet je... Waarom doe ik dit eigenlijk niet altijd? Het is heerlijk. En zo is het ook met het, met het nieuwe leven. Weet je, alles moet aan de kant als je voelt wat Jezus van je wil. En, en tegelijkertijd het schuurt en het doet pijn en je moet dingen loslaten. Maar je mag erop vertrouwen dat de weg die Jezus wijst, dat het een barmhartige weg is. Dat is wat Jezus zegt. Kom bij mij, alle mensen die vermoeid zijn, alle mensen die gebukt gaan onder al die dingen die ze moeten van zichzelf. Kom bij mij, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En je zal gaan ontdekken als je, als je die ladder beklimt, dat het een weg is waarin je vrijheid en verbondenheid gaat vinden. Waar geluk en liefde naar je toe komen. Een van de mooie dingen van, van dominee zijn is dat je heel vaak op de eerste rij zit... als God grote dingen doet met mensen. En een van de plekken waar dat veel gebeurt is als we ontdekt doen. Hier in de Veenadkijk, een plek waar we mensen uitleggen wat het christelijk geloof is. En ik kan me herinneren dat we bij een van die ontdekgroepen... waar van alles gebeurd was met mensen, uh, terug zaten te kijken aan het eind van ontdekken, en met elkaar aan delen waren van, jongens, wat is er nou gebeurd? En dat een van de deelnemers zei, ja weet je... Ergens, op een of andere manier, heeft God me in zijn nekvel gepakt. Ik had het misschien kunnen tegenhouden, maar ik had het nooit kunnen oproepen. En dat is het precies. Weet je, dat je dat je inschrijft voor, voor een cursus, en dat je de tijd voor reserveert, en dat je ervoor uh, uh, voor inspant, en dat je... Um, um, door vragen heen worstelt en dat er van alles met je gebeurt en in de groep gebeurt en dat je op een gegeven moment terugkijkt en denkt van ja jongens dit was ik niet hier was God aan het werk en in het verhaal van Petrus komen die twee dingen ook bij elkaar Petrus kan, kan in vers 3 tegen ons zeggen we hebben alles, God heeft ons alles geschonken wat we nodig hebben om twee regels later te zeggen span je met al je krachten in om... En die twee dingen kunnen blijkbaar samen gaan. Maar alleen als je ze allebei voor de volle 100% serieus neemt. Weet je, als jij je alleen maar 100% zelf inzet om, om die ladder te beklimmen... dan wordt het een eindeloze worsteling om boven te komen. Dat gaat niet lukken. Dan ga je eraan onderdoor. Maar als je alleen maar 100% gaat zitten afwachten tot wat God met jou gaat doen. en keurig elke week hier een stoel komt warm houden. dan gebeurt er ook niks. Het werkt alleen. als je je 100% inzet. met al je eigen krachten. en tegelijkertijd. 100% afhankelijk bent van wat God je geeft. En je kunt er eindeloos over discussiëren. over hoe die twee dingen nou bij elkaar kunnen komen. En tegelijkertijd is het antwoord erop heel simpel. Namelijk, in gebed. Leg al je verlangens. Leg al je inspanning. Leg al je mislukkingen voor hem neer. En ontmoet hem. Voel zijn nabijheid. Voel zijn liefde. Voel zijn omarming. En daar vind je de kracht om tegen hem te zeggen dat je volledig afhankelijk bent. Maar vanuit dat gebed ook met al je krachten weer aan het werk gaat. Jezus moest aan het kruis. En Jezus ging die weg niet om daarmee zijn eigen waarde of zijn identiteit of wat dan ook te bewijzen voor God. Jezus zei ook niet tegen zijn vader, een hey man, ik moet niks. Jezus zei, uw wil geschieden. En hij ging de weg die hij moest gaan, uit liefde en bewogenheid voor jou. Zoek die Jezus op. Voel wat er gebeurt tussen jou en hem. Vouw je handen. Wees dicht bij hem. En ga zo aan het werk. Beklim de ladder die Petrus voor ons neerzet. En besef bij elke trede dat het Jezus zelf is die heeft opgetrokken. Tot slot, dan komen we bij de toepassingen. En ik, ik, soms kunnen plaatjes heel veelzeggend zijn. En, uh, mag het eerste plaatje Daniel. Dit, dit is wat er bij moeten in ons hoofd gebeurt. Um, als je uh, de ladderen van Petrus voor je neerzet, krijg je heel gauw het gevoel van, oké, okay, weet je, daar sta ik dan op die tree en ik moet op een of andere manier een tree hoger, dat moet. Maar hoe kom je daarom? me optrekken, moet ik worstelen. Um, en dan wordt moeten een last op je schouders. Hè, en bovendien krijg je allerlei dingen tussen mensen. Hè, want, want je kunt heel te nog hoog kijken naar mensen, dat je denkt van, wow, weet je, die zijn daar al en die, hebben, die, die voelen van alles en, en daar ben ik nog lang niet. En andersom ook, dat, dat je gaat neerkijken op mensen. Ik heb ook genoeg mensen gehad die zeiden, ja, geweldig had ik het meegemaakt in het geloof Ik hoop echt dat anderen ooit ook zo ver komen. Dit is wat er gebeurt in je hoofd bij het woord moeten. Maar dit tweede plaatje is zoals de Bijbel het bedoelt. Samen onderweg omhoog. En wie jij ook bent. Er is altijd iemand boven je waar je aan vast kunt pakken. Om jou mee omhoog te nemen. Er is altijd iemand beneden je. Die je weer kan pakken om mee te nemen omhoog. En stel jezelf eens die vraag. Wie kan ik hier vastpakken? En wie mag ik daar vastpakken? En als je op een kring zit of op een of andere groep. Waar je met elkaar praat over, over geloof en over God. Stel jezelf dan de vraag. Zijn wij zo'n kring? Zijn wij zo'n groep mensen? Want alleen dan wordt moeten een feest. Zullen we samen bieden? Grote, machtige en goede God, wat wij nodig hebben, wat wij willen, waar wij naar verlangen, is de omhelzing met u. Om vol te worden van alles wat u ons wilt geven. Om ons daaraan vast te pakken, om dat te voelen. Heer, want alleen dan kunt u in ons leven aan het werk gaan. Kunt u het mooie uit ons naar boven halen. Zonder dat het een last op onze schouders wordt. Laat ons uw grootheid en uw liefde zien. Heren, en, uh, ja, wilt u ons steeds opnieuw verrassen. Dat als we ons door het leven heen geworsteld en, en, en gevochten hebben misschien. Dat we omkijken en tot onze stomme verbazing zien. Dat u ons heeft opgetild. Heer, open onze ogen. En open ons hart. Dat wil ik bidden. In Jezus naam. Amen. Muziek. mercy has embraced me breath has turned to life divine at your feet I bow in wonder at your feet I place my crowns Let's surrender At your feet, I lay me down. At your feet, I bow in wonder. At your feet, I place my crowns. Let's arrange At your feet, I place my crown. Let surrender be the only sound. At your feet, I lay me down. At your feet, I lay me down. fantastisch, dankjewel wij gaan, uh, wij gaan samen avondmaal vieren en um, het avondmaal is um, om het in de woorden van, van de preek te zeggen, voor mensen die van zichzelf weten dat ze gebukt gaan onder al die dingen die ze moeten van zichzelf en dat als ze tegenover het licht van Jezus staan, dat ze weten, ik mag er niet zijn maar die hier in het avondmaal in brood en wijn Jezus roepstem horen als hij zegt, kom bij mij. Iedereen die vermoeid is en belast. Onder alles wat je moet van jezelf. En ik zal je rug zeven. En die hier aan het avondmaal alles ontvangen wat ze nodig hebben. Zodat ze van het avondmaal kunnen lopen. En zich met al hun krachten kunnen inspannen. Voor een nieuw leven. Als jij met ons Jezus zo vertrouwt, ben je van harte uitgenodigd om samen met ons het avondmaal te vieren. Um, als je om een of andere reden niet het avondmaal mee wil vieren, dan ben je even van harte welkom. Er liggen her en der uh, uh, kaartjes, Er worden er steeds minder zie ik, maar er is vast een buurman die er eentje voor jou heeft. Uh, daar leggen we uit wat het avondmaal is, daar staan ook een aantal gebeden op. Um, die kun je in alle rust voor jezelf bidden. Um, en dan doe je eigenlijk hetzelfde. Als je er eentje uitkist die bij jou past. Namelijk God teruggeven. Wat je in zijn woord van uh, vanochtend van hem gehoord hebt. Um, wat, ik, um, wat ik wil doen voordat we gaan avond Is samen bidden. Uh, ook bidden voor, de, voor onszelf. Voor ons eigen leven. Uh, Tina heeft gevraagd. Als je wat vaker naar de kerk komt. Dan ken je Tina. Of we voor haar willen bidden. Haar moeder is heel ernstig ziek. En ligt op sterven. Begreep ik. Uh, dus voor jullie een hele spannende tijd, Nou, dat willen we samen bij God brengen, daarin ook om, uh, om jullie heen staan. Zullen we samen bidden? Grote en goede God, we komen bij u en we danken u voor alles wat u bent. Voor uw schoonheid, voor uw wijsheid, voor uw kracht, voor uw eindeloze glorie. En als we ons vanuit ons eigen leven opheffen en we kijken naar u, en we laten al uw grootheid tot ons doordringen. Heer, dan worden onze zorg klein. Heer, en dan wordt uw liefde eindeloos veel groter. Dan alles in ons leven. Heer, u bent een goede God en we vertrouwen ons toe aan u. Heer, en we, we willen ons leven voor u neerleggen. Heer, we willen eerst uh, samen bidden voor Tina en voor haar moeder, voor haar familie, voor, uh, voor het gezin. Heer, wilt u... Uh, Erbij zijn in de laatste uren. Wilt u troost en hou vastgeven? Heren, en help mensen om juist in uh, de moeder van Tina om in de laatste dagen, heren, uh, te richten op alles wat ze al heeft ontvangen. Bijvoorbeeld al. En wat zelfs de dood er niet af kan pakken. Heren, en geef dat, uh, dat op die momenten van het leven we zo vol zijn van u. Ja, dat dat aanwezig is en dat we ons daar aan vast kunnen houden. Heer, we bidden voor ons allemaal op al die dingen die in ons leven overkomen. Waar we het moeilijk mee hebben, waar we ons zorgen over maken. Heer, open onze ogen voor wat we allemaal al ontvangen hebben van u. Heer, en draag ons met uw troosten, met uw bemoediging. En, uh, en daag ons ook uit. Heer, u weet wat wij nodig hebben. Heer, wilt u de steun in onze rug zijn. Maar ook het tegenover op die momenten dat we dat we daar behoefte aan hebben. En geef dat we ons zo werkelijk met ons hele leven en met al onze mooie dingen en al onze dubbelheid kunnen overgeven aan u. Heer, en gaat u in ons leven aan het werk. Heer, dat is ons verlangen. Zegen het vieren van het avondmaal. En geef dat als we samenkomen rond brood en wijn. Heer, dat het werkelijk een ontmoeting met u mag zijn. Heer, we willen afsluiten met het gebed wat u ons zelf geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel woont. Laat uw naam geheiligd worden. vieren het avondmaal omdat Jezus ons dat zelf geleerd heeft. En De Bijbel zegt erover het volgende. Want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht wanneer de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood. Sprak het dankgebed uit, hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Ze nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eten uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Het brood dat we breken, is de eenheid met het lichaam van Jezus. Neem, eet en gedenk en geloof dat het lichaam van Jezus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker met wijn is de eenheid met het bloed van Jezus. Neem, drink al en eruit en gedenk en geloof dat het bloed van Jezus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Jullie mogen bij uh, Renate een stukje brood gaan halen en bij mij een slok wijn. En het werkt het beste als we van achter naar voren doordraaien. Mag ik uh, mensen uitnodigen? Jezus leeft en ik met hen. Doodbaar is uw schrik gebleven. tot het leven, op dat ik zijn licht aanschouw mm -hmm. Dit is al waar ik opbouw. Ja, precies. Ja. Jezus leeft en ik met hem. Jezus leeft en ik met hem. Is dat? today the same Dan uh, heb ik aan het einde van de dienst nog een aantal mededelingen voor jullie. Ik pak even mijn briefje erbij, want het zijn er een paar. We beginnen met het bloemetje wat daar staat. Elke week geven we het bloemetje aan iemand in de gemeente, een club of een organisatie... of persoonlijk aan iemand die uh, of een hart onder de riem kan, uh, kan gebruiken. Of gewoon even van, goh, we zijn trots op jullie. En deze keer gaat het naar IJsclub Nooit Gedacht in Wilnis. Zij bestaan 100 jaar. Ze hebben ook uh, afgelopen vrijdag... De Koninklijke Erepenning ontvangen en uh, we willen hen feliciteren als Veenhardkerk uh, met dit mooie jubileum. Dus het bloemetje gaat uh, deze keer naar hen. Dan uh, had ik het al eerder over de nieuwsbrief. Daar hebben wat uh, nieuwtjes in gestaan en ook uh, deze keer uh, willen we twee cursussen onder de aandacht brengen. De doop- en beleideniscursus en de introductiecursus. En uh, beide cursussen die zijn zes avonden en die beginnen om, even spieken, om acht uur tot half tien. En uh, de doop- en beleindiscursus is uh, een cursus voor iemand die denkt van, nou, ik denk uh, ja, dat Jezus ook voor mij gestorven is en ik, ik wil daar uh, ja, wat meer van weten, ik wil daar uh, ja, voor gaan dan uh, deze cursus is van uh, harte bij je aanbevolen. En denk je van, nou, ik kom nou wel eens in de Veenhardkerk en ik voel me wel prettig. Waar staat de Veenhardkerk eigenlijk voor? En... Zit een plek voor mij? Dan ben je van harte uitgenodigd om de introductiecursus te komen volgen. En uh, wie weet uh, dat je je kan aansluiten. Dus geen moeten, maar voel je vrij uh, om de cursus mee te doen. Dan iets heel anders. Het is bijna in deze gemeente uh, voorjaarsvakantie, en in de voorjaarsvakantie hebben we altijd een film. We hebben dit keer geen trailer, maar twee mooie plaatjes. Finding Dory en de GVR op dinsdag wordt die getoond. en um, ja, van, Vanaf zes jaar volgens mij allebei. Zijn er nou kinderen met vriendjes, vriendinnetjes... die allemaal thuis blijven? Nodig ze allemaal van harte uit uh, om te komen kijken. Het wordt een uh, hele gezellige dag. Ik zou zeggen, kom ze allebei kijken. Het lijkt mij hartstikke leuk. Maar um, van harte uitgenodigd. Dan, als allerlaatste hebben we nog de collecte Stichting Bootvluchteling... Ik denk dat uh, deze stichting wel uh, voor zich spreekt. Deze organisatie die uh, helpt bootvluchtelingen, geeft ze uh, kleding, maar ook psychische en medische hulp. En uh, van harte wil jullie aanbevolen. Er staat nog meer op het scherm, dus ik zou zeggen, lees het rustig door tijdens de collecte. Zingen aan het eind van de dienst nog, uh, nog één lied. Misschien dat je me haar kent. Uh, hier, wijs mij uw weg. Terwijl de kinderen binnenkomen? <lacht> Laten we hem gewoon inzetten. dat je er vanmorgen was. Er is voor ons allemaal de zegen van een drieënige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de kracht van de Heilige Geest die mensen vernieuwt en aan elkaar verbindt, is er voor jou alle dagen van je leven. Amen.